Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van de douane die in havens werken krijgen semi-automatische wapens. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten vanwege de toename van geweld en de grotere dreiging van criminelen. De vuurwapens gaan naar een team van de douane. dat vooral werkt in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Ze brengen onder meer in beslag genomen drugs naar de plek waar ze vernietigd worden. Maar die transporten zijn niet zonder risico, want criminelen kunnen proberen om de drugs terug in handen te krijgen. De extra maatregelen zijn dus ook nodig in kleinere havens zoals Vlissingen. Dit vertelde de politie er afgelopen zomer over. Wat we zien is dat Vlissingen mogelijk populairder wordt ten opzichte van Rotterdam of Antwerpen. De cocaïnevangsten zijn fors toegenomen. Vorige week hebben we nog 1500 kilo weten te onderscheppen. En dat is best fors voor zo'n kleine haven. En De hoeveelheid drugs die de afgelopen jaren in de havens zijn onderschept is enorm gegroeid. Rijkswaterstaat gaat een snelwegbrug over het kanaal bij Purmerend opknappen. Dat duurt maanden en daardoor ontstaan er flinke files. Verkeer op de A7 moet rekening houden met één uur extra reistijd in de spits. Booking.com betaalt bijna 100 miljoen euro aan de Italiaanse overheid in een belastingzaak. De vakantiewebsite uit Nederland heeft volgens justitie in Italië jarenlang geen btw afgedragen. Het bedrijf zegt dat zij niet verantwoordelijk waren voor die btw, maar de eigenaren van de accommodaties. Ze hebben nu een deal gesloten en maken alsnog 94 miljoen euro over. Privacy-experts maken zich grote zorgen over een nieuwe Chinese webshop. Die heet Temu. Je kunt daar namelijk spullen kopen zonder te betalen. Je hoeft alleen je gegevens achter te laten. Deze expert vertelt waarom de webshop dat doet. Zij zijn niet alleen geïnteresseerd in het product te verkopen, maar ook allemaal informatie over ons te weten komen. Zij komen te weten wat wij leuk vinden, waar wij graag kopen, hoe oud wij zijn enzovoort. En dat is allemaal gegevens dat zij kunnen doorverkopen. Dus dat is, dat is heel interessant voor het bedrijf. Privacy-experts zeggen het is onverstandig om je info af te geven... want je weet nooit wanneer en aan wie het weer wordt doorverkocht. Het weer vanavond vooral in Zeeland regen. In de rest van het land meestal droog. Vannacht kan het onweren aan de kust. Morgen trekt de regen van Texel naar Limburg. Tussendoor is er wat zon en het wordt zo'n 10 graden. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, see it! You woke me up I've been sleeping too long And it's starting to dawn In your mind for trying to turn you out Don't you think twice about it? Stay strong You must fight it You must carry on